Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Dolfinarium heeft zijn shows met dolfijnen, walrussen en zeehonden aangepast... na kritiek van de toezichthouder. Die zag dat dolfijnen bijvoorbeeld verzorgers met hun neus vooruit moesten duwen... en zeeleeuwen met hun vinnen naar het publiek moesten zwaaien. Dat is geen natuurlijk gedrag en dus verboden. Het Dolfinarium moest de shows vandaag aangepast hebben... anders zouden ze een boete krijgen. In India zijn minstens 100 mensen omgekomen door noodweer. Het westen en midden van het land heeft te maken met een hittegolf in combinatie met zware regenbuien. Ook in buurland Nepal zijn doden gevallen. De komende dagen worden er nog meer zware bij verwacht. Door klimaatverandering zien meteorologen in India dat hittegolven vaker voorkomen en ook intenser worden in Den Haag is gedemonstreerd tegen het gebruik van pesticiden. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat legale bestrijdingsmiddelen een rol kunnen spelen bij het krijgen van de ziekte van Parkinson. En ze zijn ook nog eens slecht voor de, de natuur, zegt een van de organisatoren. In onze beleving is het bij twijfel niet toelaten, wat qua, qua bestrijdingsmiddelen betreft. En zowel voor natuur als voor gezondheid zijn er hele sterke aanwijzingen dat er een correlatie ligt met die schadelijke effecten voor gezondheid en voor natuur. En we zijn al 55% van onze bijen kwijt de afgelopen jaren. En die worden echt benadeeld door bestrijdingsmiddelen. Dus ja, er is zoveel aanleiding om dit nu aan te gaan pakken. Want de nood is hoog en dat moet nu gaan gebeuren. Hij vindt onder meer dat de overheid boeren moet helpen bij het overschakelen naar werken zonder bestrijdingsmiddelen. En bij de Appie in Brabant krijgen de bananen vandaag even wat extra aandacht. Gisteren werd duidelijk dat in drie verschillende supermarkten vakkenvullers cocaïne hadden gevonden tussen het fruit. En het houdt vandaag nog veel klanten bezig. Ja, ik vind het heel raar dat het ja, dat zomaar hier uh, terecht kan komen. Dat de uithalers, zeg maar, dat die, die niet, goed, uh, niet goed zijn werk gedaan hebben. En niet verwacht hier, maar... Uh... Apart. Ja. is die ook heeft gekocht, bewust? Ja, nee, die koop ik altijd. Maar nee, ik ga er niet vanuit dat er daar nog iets tussen zit. En ik zou ook niet weten wat ik er zo mee zou moeten doen. Nou, de politie gaat ervan uit dat de drie verschillende vondsten allemaal bij dezelfde zending hoorden. Het weer zonnig en 13 tot 19 graden nog. Vanavond koelt het dan weer flink af. Morgen dan nog zon en zelfs 25 graden in het zuiden. Zondag slaat het weer om. Het is dan grijs met regen en een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het al vrij vroeg druk op de weg. Onder meer op de A10, de Ring van Amsterdam... De weg is na een ongeluk bij de afrit Amsterdam over Amstel wel weer vrij... maar je hebt daar nog wel 10 minuten extra reistijd. Verder is het druk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Hoofddorp en Roelofarensveen. Daar ben je ook 10 minuten langer onderweg...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 I can see the fire burning I think I got you into my rock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 Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. In Herugowaard is de politie begonnen met het doorzoeken van het appartementencomplex... waar gisteravond een explosie en een brand waren. Eerder was het nog niet veilig om het complex binnen te gaan. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... moet persoonlijke gegevens van moslims vernietigen die stiekem werden verzameld. Dat zegt de autoriteit Persoonsgegevens. Het gaat om gegevens die werden verzameld in moskeeën. Israëlische acties in Gaza bedreigen de Palestijnen in hun voortbestaan, waarschuwt de VN. De organisatie wijst onder meer op dodelijke bombardementen in Gaza en het verdrijven van de bevolking uit de delen van het gebied. Het weer zonnig en droog bij 13 tot 19 graden. Dit is ZFM. I'm tired of here to a restaurant